9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Steeds meer gemeenten willen vanwege de versnippering na de verkiezingen een zogeheten zakencollege. En het kabinet wil het rijden in schone auto's aantrekkelijker maken. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven.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 De advocaat van president Trump eist excuses van pornoactrice Stormy Daniels. Zij zegt dat advocaat Michael Cohen haar zwijgeld heeft betaald. Maar zijn woordvoerder zegt dat de advocaat geen banden heeft met dergelijke personen... en niet gelooft wat er is gebeurd. Hij reageert daarmee op het interview met Stormy Daniels dat vannacht is uitgezonden. Ze zegt dat ze in 2006 seks heeft gehad met Trump... vlak na de geboorte van zijn jongste zoon. Trump ontkent dat, maar zijn advocaat betaalde haar wel... om een zwijgcontract te ondertekenen. Hij zou dat uit eigen beweging hebben gedaan... zonder dat Trump daarvan afwist.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 Mensen met een koopwoning zijn over het algemeen wel tevreden. Verder blijkt uit de index dat de meeste starters een huis willen kopen... maar dat niet kunnen door de hoge huizenprijzen... en de hoge eisen die aan kopers gesteld worden. Vooral in steden als Utrecht en Amsterdam... hebben starters die willen kopen het moeilijk. De politie in Siberië heeft vier mensen opgepakt... in verband met de brand in een winkelcentrum gisteren. Daarbij kwamen zeker 53 mensen om het leven. Onder de arrestanten is de huurder van de plek waar de brand is ontstaan...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 Het weer nog in het hele land, plaatselijk dichte mist... met de uitzondering van Limburg en de Wadden. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af... met vooral vanmiddag lokaal regenbui. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt met in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. en Het wordt dan ongeveer 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is nog steeds een stuk drukker dan gebruikelijk. Op een maandagochtend dit tijd step staat 350 kilometer. Vooral rondom Rotterdam is er vrij veel vertraging. En door de mist zijn een aantal spitsstroken vanochtend niet open gegaan. Wat nu speelt is de vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vianen en Knoopend Ouderijn een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar twee reisschokken dicht. En verderop richting Amsterdam tussen Maars en Vinkenveen een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is de reisschok dicht. Dat gaat nog wel een tijdje duren. Ook een half uur vertraging. De A4, het, het probleempunt van de ochtend van Amsterdam naar Rotterdam. Nog een uur vertraging tussen Leidschendam en Den Hoorn. Alle rijstroken zijn inmiddels weer open. En daardoor ook heel veel vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Afrit Westerlee en Knopend Ketelplein ruim drie kwartier vertraging. En dan het stuk tussen het Ketelplein en Knopend Terbrechtseplein... ook nog eens een half uur extra reistijd. Er was een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar zijn de reisroken weer open tussen Roermond en Knopendet Vonderen nog 20 minuten vertraging. Tijdens de Paasdagdeals van Macro ligt het voordeel voor het oprapen. Met alleen vandaag alle pempersluiers 1 plus 1 gratis. En voor alle kleding, ondermode of schoenengeld tweede halve prijs. Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl.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 Vader. Alsjeblieft. Donderdag live vanuit de Bijlmer Geef dat ik niet hoef te lijden. Het jaarlijkse muzikale paasevenement The Passion willen jullie dat ik Jezus vrijlaat met onder andere Tommy Christian, Glennas Grace en Brain Power. The Passion Donderdag om vijf over half negen live op NPO 1. Uh, dag meneer Patel met Anton van uw accountancy. Oh hallo. Uw omzetbelasting.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 Het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over negen is het. Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week... worstelen veel gemeenten met de vraag... hoe vorm je nou een college in zo'n versplinterd politiek landschap? In Zwijndrecht hebben ze daar acht jaar geleden al een oplossing voor gevonden. Een zogeheten zakencollege. Dominique Schreier is de burgemeester van Zwijndrecht. Meneer Schreier, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat zakencollege eigenlijk acht jaar geleden ingevoerd bij jullie? Nou, dat is op initiatief ontstaan eigenlijk van de lokale partij hier in, uh, in Zwijndrecht... die eigenlijk uh, voor 2010 vond dat ze in de oppositie... er versprek en bonen bij zaten. En wat ze ook inbrachten, de coalitie, die, uh, die ging toch een eigen gang. Dus toen uh, hebben ze gezegd dat zij de grootste worden. Dan mogen alle partijen na de verkiezingen meewerken aan een, aan een raadsprogramma. En, uh, uh, en alle partijen mogen ook kandidaten stellen voor het college... En dan komt er een selectiecommissie die dan de selectie doet. Waardoor je geen coalitie-oppositie meer hebt in de raad. Maar de hele raad werkt aan één programma. En, uh, en de, de, de wethouders die gekozen zijn, die, uh, die moeten het uitvoeren. En die wethouders, dat hoeven niet per se politici te zijn die uit die partijen voortkomen. Dat kunnen ook ja. gewoon mensen zijn die gewoon bijvoorbeeld goed zijn in financiën. Ik noem maar wat. In theorie zou dat kunnen. Uh, de fracties hebben zelf al kandidaten gesteld. Uh, Via terug is er op die manier ook een een wethouder van buiten gekomen. Uh, maar je zou in theorie zou je dus ook mensen die niet uh, actief zijn... binnen een politieke partij ook uh, kandidaat kunnen stellen. Zeker. Zeg maar ja. Wat een saaie raadsvergaderingen dan bij jullie in Zwijndrecht. Nou, eigenlijk um, aan de ene kant wel. Um, er is geen coalitie die alles bepaalt. Dus ook niet een hele felle oppositie die tekeer gaat... Um, en waar toch niet tegen geluisterd wordt. Dus de verhoudingen in de raad... Die zijn, inderdaad, die zijn inderdaad netter dan in, in gemeenteraden, waar het heel spannend is. Met een hele kleine coalitiemeerderheid hebben we heel veel gedoe en gedondejaagd. is dat is hier niet. Het is uh, tegelijkertijd ook weer meer spannend, omdat het college weet dus niet van tevoren hoe de raad gaat stemmen, omdat er geen coalitie is waarin je alles afstemt. Dus het college. Uh, moeten zich meer overleg plegen met alle fracties. Waardoor er ook voor de uh, zeg maar kleinere partijen. wel meer levendigheid hmm. is, want je hebt meer invloed. En leidt het tot, tot meer daadkracht ook? Nou, het is, uh, voor een college uh, heb je niet een standaard meerderheid achter je. Dus je moet er wel harder voor werken om die meerderheid te krijgen. Dus het, het kan dat vertragen. Het is wel zo dat uh, de meeste voorstellen die het college hier doet. daar staat een ruime meerderheid van de raad wel achter. Uh, dus er is wel meer draagvlak voor de dingen die je doet. Ja. Als ik me niet vergis, komt u zelf uit de Rotterdamse uh, scene? Hè? Ja, klopt. Ja. Als u, want u werkt nu een tijdje hier in, in Zwijndrecht. Uh, niet nooit gedacht van goh, hadden, we dat, hadden we dat in Rotterdam ooit maar eens ingevoerd op deze manier? Het is, uh, ja, ik heb daar wel eens met, met Rotterdamse raadsleden over gehad. Dat het wel degelijk een model is. wat in een, in een hele uh, uh, versplinterde raad. maar niet een hele grote meerderheid uh, makkelijk te vinden is. Een manier is om, om, om toch draagvlak te krijgen voor, voor vier jaar in stappensturen. Uh, je zou er zelfs nog uh, maatschappelijke actoren bij kunnen betrekken. Hè. De komende maand worden de coalitieprogramma's opgesteld. Maar als dat raadsbreed wordt voorbereid, dan kan je er ook nog maatschappelijke actoren bij betrekken. En dan haal je wel het venijn wat uit, uh, uit de onderhandelingen. Um, dus dat is voor, voor versplinterde gemeenteraden. Kan dit echt een nou, oplossing zijn? De, de man die aan zet is in Rotterdam, Eertmans, heeft nog niet gebeld met u: van Joh, Dominique, hoe doen jullie dat daar in Zwijndrecht? Nee, nee dat heeft, heeft hij nog niet gedaan. Ja. Nog niet gedaan ja. Maar ik heb wel begrepen we vanochtend uit de krant dat er uh, wel inmiddels een tiental gemeenten is in Nederland. die op die manier en een raadsprogramma, een raadsbreed programma opstellen. en nadenken over een open werving van het uh, college. Dus uh, ja, als op een gegeven moment daar de 10, 20 gemeenten positieve ervaringen mee hebben, dan, dan verwacht ik dat er op meer plekken in Nederland gebruik van wordt gemaakt. Ja, nou ja, wellicht komen ze bij u ook nog eens kijken. En, en, en vragen in ieder geval hoe het, uh, hoe het gegaan is de afgelopen tijd in Zwijndrecht. Is het voor, want het, ook bij jullie verkiezingen geweest natuurlijk, is het voor de komende raadsperiode ook weer een zakencollege? Uh, donderdagavond hebben wij onze eerste raad. Dus uh, daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar als de meerderheid dat ziet zitten... dan, dan denk ik dat deze werkwijze haalbaar wordt. Maar donderdagavond dan hebben wij onze eerste nieuwe raadsvergadering. En dan, dan zal daar duidelijkheid over ontstaan. Dank voor de uitleg nu. Dominique Schreier is de burgemeester van Zwijndrecht. Uit de 1979 Kent stand losing you, het is dus bijna 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Sophie. Ja, een van de nieuwsonderwerpen deze ochtend was natuurlijk het interview. Gisteren op de Amerikaanse televisie met pornoactrice Stormy Daniels, die zegt dat ze seks heeft gehad met de huidige president Trump. En later zou ze bedreigd zijn en een zwijgcontract hebben moeten ondertekenen. Nou, Verschillende luisteraars, onder wie Maarten Sebastian Hol en Robert Takke... Nou, die begrijpen echt niet waarom we hier zoveel aandacht aan besteden. Is dit wel nieuws, mailt Robert? Ja, in de aanloop naar dat interview, wat is vannacht is uitgezonden bij 16 Miners, is er al veel aandacht aan gewee over geweest. Niet alleen bij ons uh, in, in veel media. Um, en in, ik snap ook de reactie wel. Want het gaat natuurlijk over een, ja, een ordinaire seksregel. Bovendien, die mevrouw heeft ook in dat interview toegegeven... ...dat ze dat niet uh, tegen haar zin heeft gedaan. Klopt. Uh, dus, uh, dus dat speelt allemaal niet. Alleen, de reden waarom het toch... Um, Brisant is, dat is een mooi woord, he, altijd dan. Uh, en het voor de, uh, voor de uh, huidige president nog wel eens uh, gevolgen kan krijgen. Uh, die is er wel degelijk. Laten we even luisteren naar Victor Vlam, dat is onze Amerika-deskundige. En die legde dat vanmorgen ook uit.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 Trump dit had gedaan, dan had hem dat wel eens de zegen kunnen kosten. Dus nou ja, het zijn allemaal verwikkelingen die meespelen. En uh, nou reken er maar op dat dit de komende tijd... ook wel ook, bij ons nog wel uh, vaker terug zal ja. komen. Dan Roger Federer. Ja, de tennissen raakte dit weekend zijn uh, nummer één positie... op de wereldranglijst kwijt. Maar heel erg is dat niet, vertelde ik vanochtend. <tie>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 Ja. cijfers achter de komma. Ja, Sophie. hier uh, speelde de zomertijd op hoor. Dat is <laughs> natuurlijk. Ik, ik heb ook negen cijfers achter de komma op mijn bankrekening. Nee, dat is een foutje. Dat moeten natuurlijk negen cijfers voor de komma zijn. Dit viel heel veel luisteraars op. Uh, ik ga ze niet allemaal opnemen. Ja, ja, doe maar. Dat vinden ze leuk. Oké, okay. nou Jos, Hans, Jan, Jelle, Gert, Mara, Marco, Vincent, Henk, Hugo, Hans, Sef, Kees, Emiel, Erwin, Luc, Peter en Mardis. Bedankt voor het. Uh, Goeie luisteren en het opmerken van mijn fout. En dan een uh, bericht van Francine. Uh, zij begreep jouw grapje vanochtend bij de opener... vanochtend om zes uur niet helemaal. De haan bij ons in de buurt die was vanmorgen vroeg... duidelijk nog niet op de zomertijd afgesteld. Ja, oeh, dit is glad ijs. Want ja, als de haan nog niet op de zomertijd is afgesteld... zegt Francine, dan hoor je hem toch juist een uur te laat... en dan heb jij er toch geen last van? Nou, kijk, een grap die je moet uitleggen is sowieso niet goed. Dus dat, dat neem ik gelijk helemaal voor mijn rekening. Maar toch even, want dat is natuurlijk de eeuwige discussie... over voor- en achteruitzetten. Maar even, kijk, sowieso kun je een haan natuurlijk niet afstellen. Dus het is gewoon een nee. knipoog, hè? Ja. Dus, maar stel dat je een haan zou kunnen afstellen... en lees dan in plaats van haan bijvoorbeeld een wekker. Dus je hebt twee wekkers... En ik moet, ik moet elke ochtend om vier uur op. He. Dus ja. ik zet die ene wekker zet ik wel op de zomertijd. Dus die gaat keurig om vier uur af. Maar dan is die andere al om drie uur afgegaan... omdat je die vergeten bent af te stellen. Ja, dus die haan die was te vroeg. Want de klok ja. ging een uur vooruit. Ja, de haan die was niet afgesteld. Dus die bleef om drie uur kraaien. Terwijl die eigenlijk om vier uur had moeten kraaien. Dus ik was om drie uur wakker. Nou, ik hoop dat de haan dan morgen... Dat het dan beter gaat. Ik zal er bij die buurman langs ja. Ja. Ja, Ik hoop dat Francine het ook goed zo heeft. Anders zal ik even een uitleg op de site zetten. Blijf in ieder geval reageren.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 Ja, en die zijn we nog zo gauw niet kwijt hoor. Want uh, zeker op de A2 van Den Bos naar Amsterdam. Daar hebben we twee uh, verschillende ongelukken. Uh, tussen knopend Evendingen en knopend Ouderijn... een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verderop tussen Mars en Vinkenveen. acht kilometer, ruim drie kwartier vertraging. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En dat gaat dan wel een tijdje duren. Uh, beter nieuws over de A73 naar Nijmegen richting Maasbracht. Daar was een ongeluk bij knopend Vonderen. Uh, daar neemt de file en de vertraging nu ook wat af. Ed Stoop, die naam kennen heel veel visliefhebbers in Nederland wel... want hij was 23 jaar lang de man van VisTV. En hij gaat nu met pensioen, 66 jaar is hij. Afgelopen weekend heeft Ed op de 50ste Hengelsportbeurs in Ahoy... afscheid van Sportvissend Nederland genomen. En gisteravond was hij voor het allerlaatste zien... in een aflevering van VisTV op RTL 7. Ja! Oh, uh, oh! Uh, uh. Zijn we het lijden terugwinnen? Ed. Ah. We hebben niet heel dag de tijd. Kijk eens. Oh, oh. Er zijn de ergere dagen in het topische leven. Oh, het is loodzwaar. Het is een rooster. Je wacht op zo'n vis. Je hoopt erop. Mijn laatste trippie wordt beloond. Super. Soms hebben we dromen. En soms komen dromen uit. Ik voel me af. Jaag je die vis eigenlijk niet weg met die disco-muziek, Ads? ja Die hadden we niet aan boord. Nee. Ik had Marco naast me en dat is al meer nog genoeg af en toe. Oh. Die is niet, niet het allerstilste, maar dat ben ik zelf ook niet. Goedemorgen. Um, Morgen. Het was een spetterend eind, hè? want uh, wat heb je daar gevangen? Ja. Je was op de grote oceaan om precies te zijn. Ja, ja, ja vanuit Panama. En uh, dat was een roostervis, een, ja, een haanvis. Een, een prachtig beest met een hele soort ja, haanenkam op zijn rug. Een hele, hele bijzondere vis die je eigenlijk alleen maar Panama en Costa Rica tegenkomt. En heel, ja, uit de hele Wereld komen mensen daar naartoe speciaal om zo'n beest te vangen? Nou, dan ben je er een paar dagen. Als je dan het geluk hebt om zo te eindigen met, met vis tv, ja, dan, dan mag je handen dichtknijpen. Is, is dit ook tegelijkertijd de mooiste vis die je ooit hebt gevangen? Nou, een van de. Ik zei: kijk, zijn heel veel vissen prachtig, mooi en. en ja, ook in Nederland snoeken, karpers. Ik vind ze allemaal mooi. Maar dit is dan wel weer iets bijzonders. Het is ook de enige, de eerste en de enige in mijn leven die ik heb gevangen. Dus dat scheelt. Hoe smaakt hij zo'n roostervis eigenlijk? Weet ik, niet, weet ik niet. We hebben hem weer keurig laten zwemmen. Hij was meer dan 20 kilo. Hij mag van mij nog meer dan 30 kilo zwaar worden, hoor. Ja, um, ja de, de belangrijkste vraag is... want ik hoor nu weer uh, hoor ik hoe enthousiast jij over vissen praat. Uh, ja. Waarom stop je er eigenlijk mee? Ja, joh, weet je, als je vis je hobby en je werk is, en op een gegeven moment hoeft het werk niet meer. Omdat het geld zo naar je toe komt. Ja, dan ga je lekker toch verder met je hobby. Lekker terug naar de essentie van het hele vissen. De rust aan de waterkant. Met je eigen vismaatjes, even geen camera. Ja, en gaat het vervelen, dan meld ik me wel weer. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar die visliefhebbers, die missen jou ook straks. Ja, dat, dat geloof ik graag. Maar joh, dat is altijd maar tijdelijk. Dus, eh, ook al wacht je een paar jaar, er komt toch een moment... dat je moet stoppen en dan maar liever op mijn hoogtepunt... dan dat ze straks zeggen, jeetje, wat doet die oude vent... met die rol later in vredesnaam nog in beeld. dus <laughs> nee, nee, ik denk dat dit wel HET moment is om te stoppen. Nou. Ik mag met pensioen, dan ga ik met pensioen. Maar jij gaat dus ook echt dan uh, voor je pensioen, want dat hoor je natuurlijk heel vaak. Mensen gaan met pensioen en die gaan dan vissen. Maar dat ga jij dus ja. ook doen. Ik blijf het doen, laat ik het zo zeggen. Mijn vader is 92, die zit vandaag te vissen. heeft gisteren zitten te vissen, heeft gisteren zitten te vissen. De man uh, vist vijf dagen van de week, woont nog zelfstandig, rijdt zijn autootje. Ja, als ik zijn genen heb, nou, dan, uh, dan mag ik mijn handen dichtknijpen. Ook door hem besmet dus eigenlijk? Ja, ja, ja. ja. Ik geloof dat hij mijn haren meesleept toen ik nog niet eens kon lopen. Dus dat is inderdaad wel heel erg van mijn vader afkomstig, die visliefhebberij. Wat, wat, wat is er zo mooi aan het vissen? Het is en blijft een avontuur. Het is ja, de, de, de duistere wereld onder water. Je kan je wel allerlei dingen proberen in te beelden. Maar wat er precies gebeurt, weet je niet. Of het nou een dobbertje is wat ondergaat. van een klein vorentje kan zijn. Maar het kan ook een brazen van twee kilo zijn. Met dat zeevissen. Dat, dat ja, er hangt daar een, een aasvis beneden. Die hengel die trekt ineens krom. Ja, wat is het? Ik bedoel, het blijft altijd een heel spannend avontuur. ik ben lekker buiten. Het is, het is, het is een gezonde bezigheid. Een beetje respect niet, een beetje. Heel veel respect voor ja. de natuur, dat, dat zeker. Je ziet heel veel om je heen, vogels. Je leert veel meer van de natuur kennen... dan mensen die alleen maar tussen het beton de hele dag zitten. Nou, heb je ook nog een geheime tip, Ed, voor als je gewoon in Nederland gaat vissen ergens? Ik bedoel, moet je een bepaald uh, aas hebben of zo, of... Ja, ik zeg altijd: mensen die, die beginnen met vissen begin gewoon heel eenvoudig. Gewoon met een vaste hengel, een dobbertje, een maden of een vlokje brood aan het haakje. Een beetje lokvoer en gewoon het plezier krijgen van het vissen. Je eerste vorentjes vangen en al die hele grote beesten, snoeken, karpers, die komen pas daarna. Maar ja. niet, niet, niet meteen proberen op, op, op, op klapschaatsen gelijk een wereldrecord te schaatsen. Begin gewoon rustig aan en. Probeer het plezier van het vissen te ervaren. En doe jij nog iets door dat deeg ook dan bijvoorbeeld? Dat hoor je nog wel eens. Nou ja, joh, het, mensen denken altijd dat er geheimen zijn. Maar de geheimen zitten meestal tussen de oren. Het is ja. gewoon het, ja, wat de Duitsers zeggen. Het vingerspitsengevoel, het het, het het talent om, om aan te voelen wat je moet doen. Zwemmen de visjes vandaag een beetje boven de bodem. Of azen ze met de koppen omlaag tegen de bodem aan. Ja, allemaal dat soort dingen. En dat is gewoon ervaring. Hoe vaker je gaat, hoe meer je ervaring krijgt in het vissen. En dan, ja, het is één grote ontdekkingswereld, één groot avontuur. Mm. Uh, is er eigenlijk al een opvolger bekend bij FIST TV? Uh, ze zitten nog best nog wel te zoeken. Ondanks dat ik tot twee jaar geleden heb aangekondigd dat ik dan en dan met pensioen ga. En dan is die tijd ineens zover. En uh, ja, ze zoeken in ieder geval toch een iets ander format. Ik bedoel, je kan wel weer een tweede ad zoeken ongetwijfeld loopt hij wel ergens rond, maar vind hem maar. Dus daar moet je niet op doorboord duren. Ze zitten nu toch, Marco Kraal, mijn presentator gaat sowieso door. Daar komt waarschijnlijk een jongere persoon bij... en dan gaan ze waarschijnlijk ook weer, wat ik heb begrepen, met een gast vissen. Dus het wordt, het wordt iets anders mm -hmm. van opzet, maar het gaat wel door. Want uh, ik begrijp dat eerst nog. je bent nog niet helemaal weg van TV, want er worden nog een paar uitzendingen herhaald. Oh ja, oh ja. Dus we dus ga je God. nog een hele tijd zien. Maar ja. wat, wat is dan de belangrijkste tip aan die nieuwe presentator als die erbij komt? Lekker jezelf blijven. Dat heb ik ook altijd gedaan. Vooral niet proberen toneel te spelen. We hebben ook alles altijd geïmproviseerd. En dat moet je gewoon blijven doen. Je moet lekker gewoon ingaan op de situatie. Maar vooral jezelf blijven. Nou, dat liedje van Nico Haak dat gaat voor jou dus van, uh, vanaf nu gelden. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, ja, ja. ja. Veel, <laughs> veel plezier ermee. En bedankt voor al die jaren Vistv. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Dag hoor. 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Vanochtend al een paar keer aangekondigd ook minister Bijleveld van Defensie. Die presenteert vanmiddag haar visie op de krijgsmacht. Is nog niet bekend wat er exact in staat. Maar de verwachting is dat alle onderdelen van het leger geld bij krijgen. En dat er wat andere accenten worden gelegd. Zoals bijvoorbeeld, er wordt meer gekeken naar, naar cyber. Dus de cyberwar moeten we ook gaan bevechten. In ieder geval in Nieuws en Co meer aandacht hiervoor. Dan Amersfoort, daar moeten ze nog even wachten op de definitieve uitslag... van de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. Is dat die gaat vandaag hertellen, dat gebeurt op verzoek van het CDA. Jeroen Wielaert is daar straks bij. Jeroen, hertellen doen ze natuurlijk niet zomaar. Wat is daarvoor de reden in Amersfoort? Ja, er zijn uh, daar bijvoorbeeld eens wat... Um... Formulieren verdwenen, 24 formulieren. En ja, dan is het voor de rest natuurlijk gewoon mensenwerk. Mensenwerk vandaag dus in Amersfoort. En dat op verzoek dus van het CDA. Eén stem, te weinig. Nou ja, en daar hebben ze dus wel mensenwerk voor nodig... om toch te gaan hertellen. Ik ga het dus even vragen bij burgemeester Lucas Bolsius... in de sporthal Juliana van Stolberg. En daar moeten we heel stil zijn. Oké, okay. dat horen we dan later deze ochtend hoe dat gaat, dat tellen daar in Amersfoort. Jeroen Wilaat dus is daar bij aanwezig. Even kijken, hebben we al contact jongens met Marcel van der Steen? Vandaag zijn namelijk de presidentsverkiezingen in Egypte. En tot en met woensdag kunnen de Egyptenaren dan gaan stemmen. Ik zag via de persbureaus al dat Sisi, de grote man daar in Egypte, al heeft gestel, gestemd. Um, en we gaan eens even horen van correspondent voor het Midden-Oosten... Marcel van der Steen, hoe dat uh, gaat verlopen. Marcel, valt er eigenlijk wat te kiezen voor de Egyptenaren? Nou, niet veel, hè, of eigenlijk uh, niks. Want ze kunnen wel met zekerheid zeggen dat de president, um, uh, de huidige president Sisi... deze verkiezingen um, gaat winnen. Het is de enige kandidaat. Er waren andere kandidaten, maar die hebben zich eigenlijk allemaal teruggetrokken. Sommigen zeiden dat dat uh, gebeurde onder druk... Sommigen zijn ook aangehouden. Um, dus er is uiteindelijk maar één uh, tegenkandidaat nog... Um, nou, eigenlijk uit een hoge hoed gekomen. Die heeft zich een kwartier voor uh, eigenlijk de deadline van de inschrijving... Um, nog ingeschreven als kandidaat. Maar die steunde tot die tijd Sisi. En daarom is het eigenlijk een, ja, een, een schijnvertoning deze verkiezingen. Sisi gaat sowieso winnen. Want in 2012 won de moslimbroederschap... al die miljoenen mensen die daar toen op gestemd hebben. Wat, waar zijn die dan gebleven nu? De moslimbroederschap is in 2013 is, uh, is verboden. Dus uh, geen kandidaten ook vanuit, uh, vanuit, die, uh, vanuit die kant. Uiteindelijk kun je natuurlijk wel zeggen... dat, het, dat de, het gedachtegoed van de moslimbroederschap natuurlijk niet verdwenen is. Alleen onderdrukt wordt op dit moment. En die druk is groot. Um, maar daarvan zien we dus ook niks terug, uh, deze verkiezingen. Nee. En um, ja, nou ja, goed, we weten allemaal dat het uh, in Egypte toch een hele andere kant op is gegaan... dan we toen allemaal dachten... Uh, ...journalisten bijvoorbeeld, die kunnen hun werk ook niet echt doen daar? Nee, ik, ik zelf had bijvoorbeeld ook heel graag nu in Egypte uh, geweest... ...maar ik kreeg geen vergunning om, uh, om te filmen op straat... ...om, uh, om de uh, verkiezingen te verslaan. Ik weet van andere journalisten die ook niet welkom waren... ...ook Nederlandse collega's. Um, dus ook daarin zie je uh, de repressie, de druk die steeds meer toeneemt... Um, ...de angst bij Sisi dat deze verkiezingen op een verkeerde manier... ...verslagen worden in zijn ogen of door de regering... Terwijl we zeker zijn dat Sisi dus deze verkiezingen gaat winnen. Wat niet zeker is of er heel veel mensen ook naar de stembus zullen gaan de komende dagen dat is waar hij zich nog zo over moet maken. midden oosten correspondent Marcel van der Steen... was dat over de verkiezingen in Egypte. Dan straks op deze zender Spraakmakers met Guylaine Plag. En dit zijn de onderwerpen. John de Wolf is onze spraakmaker vandaag. Oud-voetbal international en oudere ambassadeur. Hij maakt zich druk of irriteert zich aan de campagne... van de overheid voor eenzaamheid onder ouderen. Want hij zegt daarmee maak je ze enorm kwetsbaar... en zet je ze in een slachtofferrol. En dat is niet nodig, want ouderen zijn heel sterk. Verder hebben we het in het mediaforum na tien uur... over de houdbaarheid van Facebook. We bespreken de luchtkwaliteit op basisscholen. Die laat nog altijd zwaar te wensen over. En het programma van Sofie van den Enk is ouders uit de kast... hoe het is voor kinderen als je ouders na jaren gaan scheiden... omdat een van de twee homo of lesbisch is. Dat zijn zo de ingrediënten. Oké, okay, nou, ik heb hier ook een Sophie Die zit al klaar met het laatste nieuws. Dat krijgen we om exact half tien. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-senator Johan van Hulst is overleden. Hij zat van 1956 tot 1981 in de Eerste Kamer. Eerst voor de CHU en later voor het CDA. In de Tweede Wereldoorlog speelde van Hulst een cruciale rol bij de redding van 600 Joodse kinderen uit een schouwburg in Amsterdam. Hij kreeg hiervoor in 1972 de Yad Vashem-onderscheiding. Johan van Hulst is 107 geworden. Het kabinet wil het rijden in schone auto's aantrekkelijker maken. Daarom krijgen gemeenten de mogelijkheid om parkeren goedkoper te maken... voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen. De politie in Siberië heeft vier mensen opgepakt... voor de brand in een winkelcentrum gisteren. Daarbij kwamen zeker 53 mensen om het leven. Onder de arrestanten is de huurder van de plek waar de brand is ontstaan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Veel Belgen met een dieselauto komen naar Nederland om te tanken. Meestal was het andersom, maar door een accijnsverhoging in België is de diesel in Nederland opeens een stuk goedkoper. Het weer nog, plaatselijk nog dichte mist, verder vandaag wat zon, vooral vanmiddag ook kans op wat regen en het wordt 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is nog steeds behoorlijk druk. Er staan nog ruim 30 files met 130 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Uh, tussen afrit en knopen de Ouderijn een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verderop tussen Ouderijn en Vinkenveen ruim drie kwartier vertraging. Een ander ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dat gaat nog wel een tijdje duren. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via de... A27. Wat verder opvalt nog is de drukte op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk en Knopendketelplein 9 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Je zou toch iets meer opwinding verwachten bij een pornoster. Julene Plach. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, bij 60 Minutes viel het me misschien tegen. Rond Facebook is de opwinding in elk geval wel groot. Het is een gevaarlijk bedrijf. God en de duivel in één, volgens de hoofdredacteur van NH en ATV, Paul van Gessel, oftewel de directeur. Hij twijfelt aan de oprechtheid van de excuses van Mark Zuckerberg. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je het een beetje gehad met Facebook daarmee ook? Ja, nou gehad. Ik vind het inderdaad een God en de duivel. En het heeft ons veel gebracht. Maar nu beginnen we de keerzijde te ontdekken. En ik heb het afgelopen weekend heb ik in ieder geval alles nog eens goed bekeken in mijn privacyinstellingen. En ik heb eigenlijk alles gewoon dichtgezet. Dat ik me verstandig. Maar nog niet je account opgeven? Nee, dat kan ik niet doen. Want wij hebben er ook heel veel belang bij. Ja. Uh, met NH en AT5. Dus ik moet wel kunnen blijven volgen wat we zelf doen op Facebook. Maar ik denk dat toch het heel stiekem het einde van het tijdperk wordt ingeluid. Dat is, zo, ja. dat is in ieder geval die burggreep. Na tien uur in het mediaforum gaan we hem uitgebreider bespreken. Dan is ook Brahim Moerzik van de Moslimkranter. En de vraag is vooral hoe het nu verder moet. Goed, spraakmaken van de dag John de Wolf. Die zit niet op Facebook, wel op Twitter. Hashtag sta in de file, kom aan. Dat is de laatste. Ik kijk even naar de studio. Nee, zo snel gaat het nog niet. Maar we hopen hem zometeen natuurlijk te begroeten. We beginnen eerst in, met Stand.nl. Daarin presenteert het kabinet vandaag geweer in de vorm van de defensie. 1,5 miljard. Dat is net genoeg voor achterstallig onderhoud. De stelling vanochtend die we bespreken is... de defensiebegroting toont te weinig ambitie. Laat uw standpunt horen op 0800 -1101. Goedemorgen. Kijk, belangrijke mensen komen altijd te laat. Goedemorgen, meneer Rolf. <laughs> Goedemorgen. Komt u binnen? Oh. Neemt u plaats, Van van Gessel, John de Wolf. Koffie wordt geregeld, neem ik aan, of thee, wat je wilt. We gaan beginnen met Standpunt vanochtend. Die nieuwe defensiebegroting toont te weinig ambitie. Dat is de stelling. Vandaag presenteren minister Bijleveld en staatssecretaris Visser de nota, de defensienota. En daarin staat dat het kabinet de komende vier jaar anderhalf miljard euro in defensie investeert. Dat lijkt misschien een fors bedrag. Maar goed, daarmee worden alleen de lopende problemen opgelost. En de slagkracht van het leger wordt er zeker niet groter op. Ook voldoet Nederland daarmee nog lang niet aan de afgesproken NAVO-eis van 2% van het Bruto Nationaal Product, want dan zou er een investering van 8 miljard nodig zijn. Maar ja, we kunnen al het geld maar één keer uitgeven en ook andere gebieden in onze maatschappij die hebben nu helemaal geld nodig. Dus wat vindt u? Moet er meer van ons belastinggeld naar Defensie of is 1,5 miljard die het kabinet daar nu voor uittrekt voldoende? Vandaag presenteert minister van Defensie Ank Bijleveld haar plannen voor de komende jaren, maar uh, is het genoeg allemaal? Nou, het antwoord is eigenlijk gewoon duidelijk, dat is nee. Het grootste deel van het geld, 1,2 miljard euro... blijkt nodig te zijn voor het oplappen van verouderd materiaal. We kenden de treurige voorbeelden dat de militairen een helm moeten delen... dat ze pang moeten roepen in plaats van de, de munitie, munitie gebruiken. En, en, en het is ook niet erg professioneel om dat, om dat te doen. Dus we moeten ook zo'n situatie zo snel mogelijk oplossen. Met name dat panggeval, die komt heel ja. vaak terug. We krijgen al reacties uit de community natuurlijk, ons Spraakmakersnetwerk... Uh, Marian Doddeman, 1,8 miljard is een doekje voor het bloeden. Ook via Twitter en Facebook komen wat reacties. Gerard Brummer zegt als minimaal 8 miljard nodig is voor een beetje op pijl... dan is 1,5 miljard werkelijk een lachertje. En Annick Smit van, uh, die spreekt van een simpele oplossing. Koop wat minder JSF's en het probleem is opgelost. Ik wil zo meteen graag ook van jullie hier aan tafel... van Gerson en John de Wolf horen of jullie het eens zijn met die stelling. Maar eerst leggen we ons oor even te luisteren bij Marno de Boer. Hij is defensieverslaggever bij Trouw. Goedemorgen, Marno. Goedemorgen. Als ik de stelling aan je voorleg, het uh, toont weinig ambitie, deze nieuwe defensiebegroting. Een eens of een oneens? Uh, ja, ja. Uh, eens of... On, uh, ik zou zeggen oneens. Maar uh, ja, Het is een beetje last gaan trekken. Okay, je kan zeggen, als je enorm veel nieuwe plannen wil, ja, dan, moet er, dan moet er enorm veel geld bij. Dat gebeurt hier natuurlijk niet. Mm -hmm. um, maar het is zo inderdaad, anderhalf miljard is... Uh, qua maar politieke haalbaarheid al best een fors bedrag. Als je ziet, ja, de politie is ook geld benodigd bij de recherche, de basisschoolleraren, uh, de zorg, et cetera. Dus in die zin is het een, uh, een forse investering, waar tenminste meer dan, denk ik, veel mensen gedacht hadden, voordat uh, uh, kabinetsonderhandelingen ja. begonnen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt CDA en ChristenUnie... CDA zat op een investering van 2,1 miljard. ChristenUnie wilde ruim 2 miljard. Dat is er bij lange na toch niet van gekomen. Laat staan, die 8 miljard, om inderdaad aan de NAVO-normen te voldoen. Ja, nee, klopt. Maar ja, goed, D66 wilde geloof ik een half miljard. Ja, de VVD klopt. 1 miljard. Dus zijn ze in het midden uitgekomen. Um, en ja, die NAVO-norm, dat is dan uh, 2 Maar daar voldoet van de Europese NAVO-leden. Ik geloof 3 voldoende aan. Ja, dus dus uh, zeg jij, ook, dat is niet uh, zo belangrijk? Ja. Nee, kijk, um, je, kan, je zou natuurlijk als Nederland ineens enorm voorop kunnen lopen... Uh, door 8 miljard extra uit te geven. Um, maar ja, dan moet je ook maar vragen... waarom je zeg maar, als ongeveer een van de weinigen binnen de NAVO dat dan zou willen doen. Kijk, Nederland loopt nu met deze verhoging in de pas... met landen als Duitsland, Denemarken. Mm -hmm. Dus daar heeft men politiek voor gekozen. Om uh, zeg maar, niet, een, niet een soort enorm buitenbeentje te, te ja. worden. En daar was dit geld ook echt wel voor nodig. Tegelijkertijd, goed Bijleveld en Vissen, die zullen dat natuurlijk vanmiddag toe gaan lichten. Maar die geven duidelijk aan van, er is echt wel een grote dreiging op het gebied van cybercrime, maar terreur ook nog altijd. Hè. Er is echt een kans op totale maatschappelijke ontwrichting, mocht het misgaan. Dus ze, ze luiden wel de alarmbellen, maar geen boter bij de vis. Nee, klopt. En dat is altijd een beetje de, de discrepantie in uh, Nederlandse defensieplannen al twintig al jaar eigenlijk. He, er wordt over instabiliteit wereldwijd, Afrika, uh, Centraal-Azië, Afghanistan, Rusland en uh, dan niet echt heel veel geld erbij. Dus er zit altijd een beetje een mismatch. Ja. Kijk, je zou ook kunnen zeggen, misschien moet je met missies in een bepaald gebied stoppen en je op iets anders richten. Of, he, of er heel veel geld bij. Dus dat, dat is altijd een beetje de... de... Rare ja. discrepantie inderdaad. Maar goed, met jouw kennis. Als defensieverslaggever bij Trouw zeg je... dit is gewoon het maximaal haalbare waar ze op uit zijn gekomen. Ook als compromis met deze regering. Ja, inderdaad. Dankjewel voor jouw toelichting. Hier zijn we aan tafel, Paul van Gessel. Wat vind jij? Een ambitieloze defensiebegroting? Val het mee. Nou, ik denk dat we onze ambities moeten verleggen. Ik denk dat uh, in de nota's wordt weer veel gesproken... over het opkalefateren van uh, zwaar materieel en dergelijke. Achterstallig onderhoud. Ik denk dat we die oorlog al zo langzamerhand wel verloren hebben. En dat wij moeten proberen om de volgende oorlog... Eens even in ons hoofd te hebben. En die gaat echt op het gebied van intelligence. En misschien wordt die wel bacteriologisch van aard. Dus ik zou de budgetten helemaal naar een andere kant laten overhellen. Misschien wel naar de universiteiten... van Nederland zwaarder investeren. Zodat we de kennis en de echte kennis bezitten... om de volgende oorlog goed te pareren. Ik denk dat we nu te veel met drie Apaches willen meedoen... met het grote geweld. En dat we beter een slimme defensie kunnen hebben. Eigenlijk meer wat macho leger willen tonen, zeg maar. qua Dat kunnen we dus niet, weet je. Het is net als... het, gaan we straks waarschijnlijk ook nog wel hebben. Het Nederlands elftal. moet ook even een toontje lager zingen... als je het materieel niet hebt... Het materiaal, zeggen ze daar dan. Mm -hmm. uh, ik denk dat je beter intelligent kan worden in dit stadium. Dat we. Want de volgende oorlog is, denk ik, eerder uh, via online uh, wordt die gevoerd. Uh, dat is al gaande zelfs. Ja. Uh, maar je ziet het nu ook al gebeuren. Je kan met één druppeltje gifgas. kun je al een crisis tussen mm -hmm. Engeland en Rusland veroorzaken. dat zit in een pipetje. En uh, ik denk dat dat met bacteriologische oorlogen. waarvan. Ik, ik heb wel eens iemand gesproken van Defensie. zegt dat is echt een levensgevaarlijk ja, element. Ja. Maar goed, zeg je Wordt daar intelligent in met z'n allen? Het materiaal, wat. wat achterstallen onderhoud heeft, laat het maar verroesten. Nou ja, kijk, als je, uh, wat we ermee kunnen is één of twee missies, staat er. Hè? Eentje in Mali ja. nu en eentje in. Uh, uh, nou, waar is die andere ook alweer eigenlijk? Ja. <laughs> er, er zijn er geloof ook twee gaande. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet of je daar het grote verschil mee maakt. Ik ben dan eerder voor een, een sterk Europese defensiemacht. die aan de grenzen zijn werk kan doen. En dat is tot in Afrika aan toe. Ja. Maar dat wij daar binnen dat geheel gewoon uh, ons concentreren op een element. En ik denk dat dat wat ons het beste zou passen in dat opzicht. Uh, is op intelligence, intelligence is. Intelligence. John, John de Wolf? In ja. dienst geweest, eigenlijk uh, helaas niet. Vond helaas ik het vroeger niet. nee toen ja. waren, ik, ik ben vrijgeloot. Ik werd eerst goed gekut en toen vrijgeloot. Ik vond het wel jammer als jonge jongen hè, van 16, 17, 18 jaar, omdat je toen nog niet wist wat je naar school gelijk ging of moest gaan doen. Uh -huh. uh, dus ik vond het wel jammer. Ik werd goed gekut en een dag later kreeg ik uh, een brief dat ik uh, uitgeloot was. Ah. Maar ja, weet je. Uh, als je het nu hoort? Ja, ik hoor het vanaf de zijlijn natuurlijk. Maar als er anderhalf miljard is, dan moet je dat, wat u ook net zegt... dan moet je het gaan invullen waar je denkt, waar het het best tot z'n recht komt. En als ik dan de verhalen hoort van Helmerleen, dat is een soort... We maken het net scheren met voetbal. Dat is eigenlijk een beetje trainen zonder bal. Ja, je moet wel de goede dingen hebben om bepaalde dingen ook uit te gaan voeren met elkaar. Ja. En ja, als hij maar anderhalf miljard is, ja dan zal je daarmee moeten gaan dealen. Maar goed, we hebben wel ooit een afspraak gemaakt ja. en al een beetje de boosheid van Donald Trump over ons heen gekregen, omdat uh, wij, maar dus ook andere EU-landen, zo weinig investeren. Ja, maar, je, afspraak is afspraak. Maar er ligt zo'n groot verschil, hè, als het er acht miljard nodig ja. is en er is maar anderhalf miljard, ja. Ik zou zeggen, oké, okay, maak dan een deal en gaat halverwege zitten. Maar, maar, maar zo werkt het helaas ook niet, denk ik. We zijn eruit. <laughs> Zonder Wolf zegt vijf miljard, hè. Ja. Dan lullen we nergens meer over. Ja. Nee, die deal hebben ze gesloten, maar ja. binnen de regeringscoalitie. Ja, met de partijen ja. die minder wilden en meer wilden, wilden uittrekken. Goed, Pieter Fokking hangt ook aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Pieter ik, eens of ja, eens met de stelling? Uh, nou ja, het, het punt is dat ik denk dat je ambitie... die kan je helemaal niet relateren aan de omvang van, van het budget. Ambitie gaat over heel wat anders. En... We weten inmiddels, ik ben het met de journalist van Trouw... die er net was en nu eerst gespreken, helemaal eens... het veiligheidsprobleem ligt heel anders. En uh, we moeten ons inspelen op de, de nieuwe veiligheid. En uh, We weten nu langzamerhand ook via die Cambridge Analytics... dat daar ook allerlei uh, aspecten van veiligheid uh, ja. aan de orde zijn. En ja, we hebben jaren geleden dan die 2%-norm afgesproken. Het gaat daar sluitend over materieel. Maar de veiligheid is lang niet alleen maar materieel. Misschien zelfs helemaal niet alleen maar materieel. Reëel. En ik denk dat we dat soort dingen gewoon maar een keertje moeten laten. Ja. En ik ben het helemaal eens dat we die Europese defensiegemeenschap maar weer eens van stal moeten halen om te kijken uh, hoe ver we daarmee komen. Het moet echt, uh, laat ik zeggen, er moet een andere visie op veiligheid komen. Veel integraler. Hè? Want nu moet Middellandse Zaken Max uh, maakt mm -hmm. zich nu ongerust over Russische inmenging en veiligheid, justitie enzovoort. En defensie gaat dan alleen maar over de hardware. Ja, dan, daar, daar komen we niet verder mee. Nee, dus, maar we hebben natuurlijk ook moet wel... moet gewoon een andere visie Komen, ja. We hebben ook wel vaker gehoord, ook om uh, bijvoorbeeld die, die zetel in de VN-veiligheidsraad te bemachtigen, dat je dan wel een beetje moet laten zien en moet laten, laten blijken dat je meedoet. En dat heeft onder meer ook te maken met deelname aan missies, aan militaire missies. Uh, dat, uh, dat zou best kunnen, maar het heeft ook te, mee te maken hoe slim je gewoon in de internationale verhoudingen meespeelt. Ja. En onlangs was daar een heel gesprek over dat Zweden dat veel beter doet dan Nederland. En uh, ja, dat, we moeten eens gaan kijken dus hoe we onze nieuwe opstelling in de internationale verhoudingen gaan definiëren. Precies. En, en ambitie dus bijstellen. Naar de ja. Ja. ja, precies. Ja. Dat dan, is ambitie, lijkt mij. Dank meneer Fokking. Want wij doen nu ja, inderdaad okay. een paar uh, missies mee. Jij zei het al, uh, Paul, S uh, snel even opgezocht. Irak, Afghanistan, Zuid-Soedan en Somalië. En dat zijn uh, kleinere missies oh, waar, we, waar we aan meedoen, inderdaad. En Afghanistan, ja. uiteraard. Ja. Ja. Goed. Afghanistan is helemaal een fiasco geworden. Dus. Als we daar nog over gaan hebben, dan zijn we om 11 uur denk ik nog niet <laughs> klaar. Dus die parkeren Precies. we even. Maar dank voor uw telefoontje, meneer Fokkink. Dan naar Willem van Oostvoorn. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U werkt veel met, met, uh, met militairen, met defensiepersoneel. Ja. Hoe staan ja, zij goed, tegenover ja. die begroting, denkt u? Uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat zij ook zullen denken dat het te weinig is. Nou. En, ja, dat deel ik wel. Kijk, wat ik heb kunnen zien vanuit uh, zeg maar mijn werk met, uh, met Defensie... is dat door de, zeg maar, de bezuinigingen van de afgelopen twintig jaar... niet alleen zeg maar, de winkel is leeggeroofd... maar ook het personeel beschadigd is geraakt. En als we dezelfde eisen blijven stellen aan die organisatie die we doen... en volgens mij doen we dat... Ja, dan zul je daar ook het uh, pri prijskaartje voor moeten betalen. In die anderhalf miljard is dus niet genoeg. Maar goed, misschien moet je dan zeggen... wat hier aan tafel ook wordt geopperd... Ja, hoe vervelend ook, en het zit misschien niet in uh, de aard van het beestje... maar je zult je ambities moeten, moeten bijstellen. En moeten investeren op andere gebieden. Ja, oké, okay, dat, dat zou een keuze kunnen zijn. Maar ik geloof niet. Ik heb er niet veel gestand van, hoor. Maar wat ik hoor van de mensen van Defensie is, denk ik... dat als je die ambities uh, bijstelt... Hè, ja. zoals nu wordt gesuggereerd... dat we uh, op een andere manier naar veiligheid moeten kijken... en dat het over cybercrime zou gaan... Uh, schat ik niet in dat het daar goedkoper van wordt, die investering. Bovendien denk ik dat uh, er uh, veel goed moet worden gemaakt... in termen van human capital. Mensen zijn beschadigd geraakt daar. Er zijn heel veel mensen weg. Ze zitten met een onderbezetting. Dus dat wil je op niveau krijgen. Dat gaat geld kosten. Die mensen moeten weer gewaardeerd worden voor wat ze gedaan hebben. Ja. Dat gaat geld kosten. Dat is wat ik denk. Okay. Dank. Willem van Oostvoorn was dat. Dan naar Roy Groenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het eens met die stelling... Of oneens. Nee, oneens. Sorry. Ik ben het niet met de stelling. Kijk, uh, Gisella, Er zijn al zoveel wapens in deze wereld. En toch is er geen vrede. Dus ik denk... Uh, ja, de nieuwe oorlog die gevoerd moet worden... is uh, meer vrede in de wereld. Dan, is er geen, dan zijn er niet zoveel uh, wapens nodig. Kijk maar wat er in Amerika gebeurt. Met zoveel wapens. Ja. Op een gegeven moment zijn de mensen bezig uh, met elkaar. Ik zou zeggen lost. Probeer de, de, de, de, de, de, de problemen in de wereld op te lossen. Dan hebben we niet zoveel wapens uh, meer nodig. Dus ik vind het een loffelijk streven. Het, en ik denk dat het het ideaal van het, iedereen is. Uh, ik vind dat met deze stap van de regering uh, ja, toch een stap... ...voorwaarts wordt gemaakt. Natuurlijk we krijgen we nooit 100% vrede in de wereld. Maar je kunt in ieder geval ernaar streven. Ja, ja, ik vraag me alleen af of het is uh, vanuit het oogpunt... ...dat dit inderdaad een nieuwe visie is... ...van we willen meer vrede en dus investeren we minder... ...of dat het gewoon pure noodzaak is dat er nu meer geld is. Wat denkt u, in alle eerlijkheid? Uh, nou, het is, uh, het is en een nieuwe visie... ...en het geld kan uh, beter besteed worden. Beter besteed worden aan uh, armoede bijvoorbeeld... ...aan uh, gezondheid... Uh in Nederland en de wereld. Je kan het geld toch veel uh, meer, meer gebieden gebruiken ja. dan, uh, dan Defensie. Dank, meneer Groenberg. Ja, graag gedaan. Dag. Tien punt. We zitten natuurlijk allemaal inderdaad gericht op dreiging en dergelijke. Als iedereen het even iets anders tussen de oren zou krijgen. Pavel Gessel. Nou ja, het is, het is natuurlijk prachtig vrede. Um, uh, het probleem is alleen, uh, zo nu en dan staat er ook een gek op in de wereld. En uh, ik bedoel, je kan wel over vrede praten... maar je zult maar aan de grens van Zuid- en Noord-Korea wonen. Dan denk je daar toch echt wel anders over. Um, ik denk wel dat het misschien ook wel eens goed zou zijn... als wij vanuit ons westerse perspectief... niet overal de politieagent zouden willen zijn. Hè? Dat zie je vooral met name, denk ik, dan in die gebieden... in, in het Arabisch gebied terug. Hè? Daar hebben we toch een jaar of vijf, zes geleden... met, met, met, met toch wel veel nee. uh, overtuiging gedacht dat we daar wel even de ...democratie zouden introduceren... ...en de despoten die daar zaten wegjagen... ...en moet je kijken wat een chaos erachter gebleven is. Ik denk dat uiteindelijk zo het leven ook niet helemaal in elkaar zit... ...dat je met een knip en de vingers en wat stevige wapens... Uh, ja. ...overal jouw soort samenleving kan opdringen. Dan komt het dus weer op neer, kijk eens goed in de spiegel. Kijk wat je wil Want en Want wat je, je daarna krijgt is natuurlijk ja. ontzettend veel vredesmissies... ...waar heel veel geld voor nodig ja. is. Ja. Otto Jongmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vrees dat er al veel gezegd is. Ik wilde alleen... Nog aan toevoegen, we hebben net een enorme economische crisis achter de rug. En we zijn nu bezig uit dat dal te klimmen. Dan kun je denk ik niet ineens 8 miljard naar het leger toe brengen. Maar ik wil nog ergens anders op wijzen. In de grondwet staat dat een van de mogelijke taken van het leger is... bijvoorbeeld het interveneren bij internationale conflicten. Dat wordt nog alles als een verplichting voorgesteld. Maar dat is het niet. En ik vraag mij af... Moeten we dat wel doen in deze tijden? Want zijn nou bijvoorbeeld Bosnië en uh, Uruzgan en Mali... zijn dat nu ineens eilanden van vrede en rust geworden? Of heeft het alleen levens gekost en bij een aantal mensen... een levenslange beschadiging hè, met het posttraumatische ja. stresssyndroom en dergelijke? Ik vraag mij af, zijn daar wel meetbare resultaten van? Ja. En anders kunnen we internationaal niet meedoen. Ja, dat lijkt me een belangrijk punt. Want sinds uh, minister Kaag voorzitter is van de Veiligheidsraad... waarachtig overal breekt de wereldvrede uit, hoor. Ach. Dus ik... Als het zo snel komt. Ik, ik, ik, ja, nee, maar ik denk echt dat we in deze tijden van bezuinigingen... dat we ons met z'n allen en liefst internationaal moeten gaan afvragen... heeft het wel zin ja. om met legers te interveneren? Uh, maak je de chaos alleen niet nog groter... en kost het niet onevenredig veel leed en geld aan onze eigen kant? Goed, dank meneer Jongmans. Graag gedaan. Bekrijpt jou dat gevoel ook wel eens, John? Nou, misschien ben ik wel gewoon te, te makkelijk en heb ik er te, te weinig verstand van. Maar ik, ik, ik zou nogmaals denken, er is een pot en ga dat proberen zo goed mogelijk in te vullen met elkaar. Jij ja. stond, stond altijd in de defensie. Ja, nou, ja, de, ja, ja dat is ook zo. Dus, dus, dus belangrijk. Ja, maar dan heb je ook alles voor je en dan kan je zelf de, de slot op de deur en zelf bepalen. Maar we kunnen allemaal wel roepen en, en doen. Als, er, als het er niet is, ja, dan moet je uh, dealen met, met, met wat er is. En dat proberen zo goed mogelijk in te vullen met elkaar. Ja, zo zie je. Maar een defensiespecialist is ook selectief <laughs> wat dat betreft. <laughs> ja, la, la. Dat goed gedaan. Gebruik ja. hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. U kunt trouwens de rest van de dag nog blijven reageren online. Hè? Op de stelling dat de, de nieuwe defensiebegroting toont te weinig ambitie. Bijna deze 260 mensen hebben inmiddels hun stem uitgebracht en 74% is het eens met die stelling. 26% dus oneens. Laten we ook Even kijken naar ander nieuws van deze ochtend. en Gissel. We komen natuurlijk eigenlijk niet om Stormy Daniels heen. Toch? Nee, dit is een van de weinige keren dat je hardop kan zeggen dat je de wekker hebt gezet om naar een pornoster te gaan kijken. <laughs> dan mag het ook. Dan dat mag, je het mag het. zeggen. Ja. En dan viel het mee of viel het tegen? Nou, het was geen happy end om in die terminologie te blijven. Het was. Uh... Paul, is maandagochtend, <laughs> hè? Hou er even rekening mee. Nee. Nou ja, kijk, het, het, het is. Uh, uh, ja, wat, wat, wat je verwachtte kwam niet uit. Uh, en dat, uh, dat is bij een pornoster meestal andersom. Nee, het, het, het was veel uh, aan de voorkant het idee dat zij uh, heel erg uit de school zat klappen. Mm -hmm. En dat viel tegen. Mm -hmm. En het erge vind ik eigenlijk nog: het wordt veel vergeleken met de affaire Lewinsky. Hè, van, uh, ja. uh, daar struikelde uiteindelijk Clinton. Clinton half over. Want uh, hij had gelogen over die affaire met de stagiaire. Maar. Ik denk dat het toch een heel ander geval is inmiddels. Want uh, toen dachten we, Clinton is iemand die uh, ons aan het handje neemt... en de, de wereld door zal leiden en hij ligt niet. Nou, dat bleek anders te zijn natuurlijk. Maar uh, inmiddels ben ik niet eens meer zo verbaasd... als uh, er iets is gebeurd met Donald Trump in zijn aanloop naar zijn verkiezingen. Ik denk dat niemand daar verbaasd over is. Want de man, we vertrouwen hem toch al niet. Dus ja, dan kunnen we er dit ook nog wel bij hebben. Dus we worden er een soort immuun voor. Ja, ik denk dus dat het ook uiteindelijk niet het effect zal hebben... dat er een soort afzettingsprocedure nee. zal starten... omdat hij hierover gelogen zou hebben. Maar goed, de vraag was natuurlijk ook: wat ging die uitzending brengen? Want van tevoren werd echt wel gezegd: van, nou, er komt nieuws, er komt bewijs yeah. voor het feit dat hij, uh, Donald Trump uh, met, uh, met Stormy Daniels is geweest. Maar dat kwam eigenlijk niet. Yeah. Laten we even luisteren naar een fragment. Ik denk dat ik niet 100% sure on why you're doing this. Because it was very important to me to be able to defend myself. Is part of talking wanting to set the record straight? te hundred 100%. Why does the record need to be set straight? Um, because people are just saying whatever they wanted to say about me. I was perfectly fine saying nothing at all. But I'm not okay with being made out to be a liar or people thinking that I did this for money. En mensen zeiden, oh, je bent een opportunist. Je bent aanvulling van dit. Eigenlijk hè, het idee was, er komt bewijs. Zo werd het geplucht. En wat we vooral hoorden, is wel dat ze bedreigd zou zijn. Daar kwam ze dan wel mee. Door nou ja, iemand die zei, van, uh, laat kind, Trump hè? met rust haar kind. Zoals kind ja. is bedreigd. Dat vond ik wel wel shocking. Ja, dat Alleen, ze in de auto zat. Ja, precies. Alleen, ja, ja, als, je, als je dan bewijs hebt... Dan moet je ermee komen. Ja, kom er mee. Ja. Dan, dan, dan sla je gelijk iedereen uh, een slag. En dan, dan, dan is het ook stil. Maar ja, nu is het alleen nog maar roepen, roepen, roepen. Maar, en wat ze dus zegt: van ik doe het nu vooral om mezelf te verdedigen. Ik word voor leugenaar weggezet. Dat ik dingen om het geld doe. En dat is gewoon absoluut niet. Dus daarom doe ik dit interview. Moet nou ja, je, kan je, kan je daar op... al 60 Minutes dan ook verlengen? Ja, Het gaat niet zo goed met 60 Minutes. Die hebben we ontzettende kelderen of kijkcijfers. Uh -huh. en dus dan moet je wat. En dan, ja, dan kom je met zoiets naar voren. En al teazen dachten we: nou gaat er iets heel groots gebeuren. Ja. Dat bleek dus niet het geval. Dat, dat kun je één of twee keer doen. Trouwens, dan ben je je geloofwaardigheid als, uh, als nieuwszender ook alweer kwijt. Uh, maar je kan het ook omkeren trouwens. Hè? Van, van, zij doet nu, ze kruipt nu wel heel makkelijk in de slachtofferrol. Maar als je het gewoon even heel naakt uh, analyseert... zij heeft gewoon een affaire gehad met iemand die later president werd. Waarom zou je daar überhaupt over naar buiten treden? Wat, wat, wat, ik snap het wel, enerzijds, dat, het nieuw, dat, dat we er allemaal eigenlijk nieuwsgierig naar zijn. Ja. Maar je kan ook zeggen: je hebt het over jezelf afgeroepen, ja. want je had er niks over hoeven te vertellen. Maar je goed, kan... Dan refereer ik nog even aan de MeToo-discussie en dan dergelijke. Aan de vrouwonvriendelijkheid van Donald ja, Trump, maar, waar vaak uh, over wordt gesproken. Maar heeft hij haar gedwongen om seks te hebben, of hebben ze gewoon een affaire gehad? En vindt ze het nu wel interessant, omdat hij toevallig president ja. aan het worden was, goed, om er ineens mee naar buiten zich te komen? het heel conservatief, of als het gaat om zijn eigen normen en waarden ook. Dus dan kun je zeggen: dan is het misschien een functie om het wel naar ja, te vertellen. Ja, maar om over normen en waarden. Uh, de waarheid te horen uit de mond van een pornoactrice, dat vind ik ook zo dubieus. Dat is precies waarom zij dus dat interview wilde weggeven. Omdat ze zei, ik word nu weggezet voor zo iemand als jij nu beschrijft. En nee, maar ze had ook gewoon kunnen zeggen, nou er is iets gebeurd met iemand die later president was en ik doe er verder geen mededeling over. Het ja. Privé, had ze ja. ook kunnen doen. Ja. Maar dan had het geen 16 Minutes aan interview opgeleverd. In ja. van. Dan had ze denk ik ook geen 20 miljoen schade uh, aan de broek gekregen. En ja. ik denk dat ze er uiteindelijk ook heel erg rijk van wordt. Ja, goed. John de Wolf, jouw oog valt natuurlijk als oud voetballer nog even op de sportpagina's ja. na een weekend vol met sport. Nou, ja, ik heb heel, heel weinig tijd gehad vanmorgen. Ik werd wakker uh, mist, dus ik moest ja. heel snel weg. Ja, ja, ja. Maar ik denk, pak toch even de krant, ja. Dan kijk ik altijd eerst toch wel even in de sport. Uh, verstappen. Uh, ik zat ook in, in de auto, ik was onderweg naar huis. En uh, hoorde van eigenlijk, ja, de, de Grand Prix was eigenlijk alleen maar spannend. Alleen bij het begin. De eerste bocht, daarna uh, weinig, uh, weinig spanning, weinig in, in kunnen halen. Dus Verstappen maakte ook al een quote vandaag in de krant van... Uh, als ik had zitten kijken, had ik hem uh, snel uitgezet de tv. Want zo <laughs> boeiend en spannend was het niet na de eerste ronde. Dat uh, zou Ronald Koeman niet gezegd hebben. Nee. Ik kreeg het verwijt dat het eerste uh, Interland onder zijn hoede ja, uh, slaapverwekkend en was. Kom maar dan verkende hij zich niet. Nee, wel zelf al. Vanavond tweede uh, Interland uh, met Koeman. En Natuurlijk wordt er ook wel weer veel gespeculeerd en heel veel mensen negatief. En, uh, geef hem de tijd. Ik, ik, je had toch niet anders verwacht met, uh, uh, met hetzelfde, bijna met hetzelfde materiaal dat het ineens, nu ineens de pannen van het dak zou spelen. Gun hem de tijd en laat hem bouwen aan een elftal wat er uh, uh, uh, uh, over twee jaar moet staan. Ja, Daar, daar, moet je, daar heb je dan vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in, uh, in, in, in de bondscoach. Hè. En Koeman hij, hij heeft uh, ook bewezen... vooral bij Feyenoord in die tijd... Uh, met uh, jonge, uh, talentvolle uh, gasten... Uh, uh, uh, een team beter te maken. Ehm... Um en, en daar moet je naar kijken. Het, het zou eigenlijk, ja, we hopen het wel, maar het zou te gek zijn... als, als binnen één week trainen ineens een heel ander... Nederlands ja. zelf zo staan. We weten waar we staan. We zijn niet meer de beste. Ook uh, uh, daar we wat al net zei, ambities bijstellen. Ja, die doen. moet je ook bijstellen. En, en, en je hebt de kwaliteit. En, en, en daar gaan we twee, hard, twee jaar... Uh, moet hij daar keihard mee aan de slag. En ja. dan hopen we dat we weer een, een stukje omhoog kunnen klimmen. Ja. Maar goed, je moet niet afbranden. Maar je moet wel gewoon realistisch en kritisch kunnen blijven, toch? Nee, maar, maar we weten toch... Je moet ook realistisch zijn, je ja. moet weten waar we staan. Hè? Dus afgelopen vrijdag speelde tegen Engeland dat was een ploeg die naar het WK gaat. Nou, wij niet. Ja. Nou ja, dat heb je ook kunnen zien, dat het verschil. Zien. Ja. Niet meer afbranden. Hè? Doe jij dat nooit, Paul? Uh, nee, ik, ik gun Koeman alle tijd. Ik vind wel uh, dat hij iets meer lef moet tonen. Want uh, het klopt helemaal. Je weet dat met deze spelers maakt hij het al het verschil niet. Dus ga dan ook echt veranderen. Ik denk dat het wel achterin uh, verrassend goed stond. Maar met Strootman en Wijnaldum koop je zulke ontzettende saaie... niet-creatieve spelers weer neer. Dus ik hoop dat hij vanavond dan met een speler gaat starten... die echt het verschil kan gaan maken. En dat is Kluivert. Hij wil de Probeer de iets nu in zeggen. deze tijd. Wie weet gaan we worden. Na tien uur gaan we verder.